Goedenavond, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Kledingfabrieken in Bangladesh en Pakistan moeten ook de komende jaren op de veiligheid van medewerkers letten. Een akkoord hierover tussen vakbonden en modemerken is nog eens zes jaar verlengd. Het is lang niet altijd veilig in kledingfabrieken in deze landen. Mijn collega Suzanne vertelt dat het akkoord tien jaar geleden werd bedacht nadat een grote fabriek instortte. In dit Rana Plaza zaten allemaal kledingfabrieken. Textielarbeiders hadden al eerder grote scheuren in het pand gezien... maar ze moesten van de fabriekseigenaren toch komen werken. Dat ging dus helemaal mis. Sommige mensen konden onder een puin vandaan gehaald worden... maar 1100 mensen kwamen om het leven. Het is de grootste ramp in de geschiedenis van de kledingindustrie. Ja, dankzij het kledingakkoord moeten fabrieken nu veiligheidsinspecties uit laten voeren. Het drugsgeweld in Marseille wordt steeds erger. Drugsbendes schieten in de Franse stad steeds vaker midden op straat elkaars leden neer... Ook lijken de dealers steeds jonger te worden. Inwoners van Marseille willen dat er politiek in actie komt... tegen de dodelijke schietpartijen overal in de stad. Tientallen mensen zijn vandaag de grens van de Gazastrook naar Egypte overgestoken. Na twee dagen was die grensovergang weer open. Persbureau Reuters zegt dat ongeveer 80 mensen met een dubbele nationaliteit de Gazastrook uit mochten. Ook zijn er 17 gewonden van Gaza naar Egypte. There was a the time. Ja, krijg je van dit fragment, net als ik, ook een flashback naar de kermis in Vechel in 2001. Voor een heleboel Belgen zorgt deze band, Milk Ink, ook voor warme gevoelens. Want na jaren afwezigheid treedt het duo nu weer op en de shows zijn in no time uitverkocht. Een vierde concert in het Sportpaleis was binnen een paar seconden helemaal uitverkocht. Duizenden mensen kunnen dus hiermee meeschreeuwen. I walk on water, just to En als je er ook bij wil zijn, dan kijkt de organisatie nog of er een vijfde show in zit. Het weer, vanavond en vannacht af en toe regen. Verder is het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden vannacht. Morgen vooral in het noorden en westen een bui. En opnieuw zo'n 12 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Ja, Welkom terug bij alweer het tweede uur van de zevende Play It Loud Brand New... waar ik een grote selectie nieuwe singles draai die in de maand oktober zijn verschenen. Fijn dat jullie hier nog steeds luisteren. En voor degene die net hebben ingeschakeld, bedankt dat je bent gaan luisteren. Ik heb nog een heel uur met veel lekkere muziek gepland staan... en uiteraard krijgen jullie tegen het eind van de uitzending nog de concertagenda te horen... en deel 2 van het Metal Nieuws. Het wordt weer een lekker vol uur, dus zorg dat je erbij bent. Oh, bijblijft, sorry, om niets te missen. Zoals altijd begin ik elke uur en uitzending met een uuropener en dit keer trapte Nick af met de Hongaarse trashers van Ectomorph met hun op 13 oktober verschenen nieuwste single I'm Your Last Hope dat van het nieuwste op 8 december via EFM Records te verschijnen album Vivid Black komt. Vivid Black is niet alleen het, alweer de 14e studioalbum van Ectomorph, maar ook hun meest brute en donkerste tot nog toe. Zelfs na bijna 30 jaar indrukwekkende carrière met hitalbum releases en talloze internationale toenezen op hun naam, blijkt de band intenser, medogenlozer en eerlijker te klinken dan ooit tevoren. De coronapandemie heeft zijn sporen nagelaten in de wereld. Dat was ook het geval bij zanger en gitarist Zoltan Farkas. Door isolatie en verlies moest hij vechten tegen een depressie die hij verwerkt op Vivid Black. Dit hatelijke kunstwerk geschreven in slechts drie weken zal je direct in de oren klinken en op een obscure manier troost bieden aan iedereen iedereen die soortgelijke emotionele problemen had tijdens de lockdowns. Tegelijkertijd is Vivid Black een persoonlijke afrekening met alles en iedereen die haat aanwakkert en mensen dwingt iets te zijn wat ze niet zijn en niet willen zijn. De aanstaande plaats van de band markeert een nieuwe en eerlijke en waanzinnig brutaal album van Ectomorph, dus bereid je maar voor op de vernietiging die Vivid Black heet. En met deze brute opener is het een mooie bruggetje naar de Noorse black metal van Eternus, die op 13 oktober ook debuteerde met de eerste single en video van Existentialist Hunter, afkomstig van hun negende aanstaande stuuralbum Philosopher, dat op 17 november zal verschijnen via Agonia Records. Eternus werd in 1993 opgericht door Aris in Bergen... en was een pionier in het genre dat bekend staat als dark metal. Een combinatie van black metal en death metal... met elementen uit klassieke en volksmuziek. De band creëert zijn kenmerkende geluid... door overtreffend gitaarspel en beklijvende melodieuze intermezzos te combineren. De huidige line-up bestaat uit gitarist en zanger Aris... gitarist Gorham, bassist Eld en drummer Phobos. Philosopher werd opgenomen, geproduceerd en gemixt door de band... en Herbrand Larsen in Conclave en Earshot Studios... en gemasterd door Lawrence McCrory in Rory Sound Studio. Het omslagontwerp, de illustraties en de layout zijn gemaakt door Mar A. Existentialist Hunter hoor je uiteraard bij Play It Loud Brand New... worden aanstrijzend de Duitse metal koningin Doro Pesch met haar nieuwste nummer Children of the Dawn dat afkomstig is van haar onlangs op 27 oktober via Nuclear Blast verschenen nieuwe uh, studioalbum Conquerors Forever Strong and Proud. Doro zegt Children of the Dawn is een episch endem eh, krachtig en meeslepend. Het is een van mijn absolute favoriete nummers op het nieuwe album en daarom is het de opener. Met zijn krachtige melodieën en de toevoeging van ruige mannelijke achtergrondzang laat dit nummer de veelzijdigheid en en artistieke genialiteit van Doro in elke noot horen. De videoclip is geregisseerd door Mirko Witski... bekend van Caliban, Any Given Day en Emil Bulls. Vorige maand draaide ik nog Tyrion's eerste single Twilight of the Gods... van hun aankomende nieuwe album en slotstuk van hun Leviathan-trilogie... dat op 15 december dit jaar via Napalm Records zal verschijnen. Maar 18 oktober releaseerde de Zweedse symfonische Band... alweer de tweede single hiervan, getiteld Ruler of Maak. Over het nieuwe nummer en de bijbehorende tekstvideo... Zo zegt frontman Christopher Jonsson het volgende. Het nummer is geschreven door mij en Thomas Wikström En er zitten veel midden-oosterse invloeden in de muziek. Textueel gaat het over de heerser van de onderwereld... in de Turkse mythologie, genaamd Erlik. Delen van het nummer zijn in de Turkse taal. Ik heb samengewerkt met Soner Canozer... van de inmiddels ter ziele gegaane... Turkse symfonische metalband Amora... voor de vertaling en herschrijving van de Turkse delen van de teksten. De video is een lyric video en er is gemaakt door... Carlos Toro van Abismo Films, die de afgelopen 13 jaar onze videoclips heeft gemaakt. Leviathan 3 is nu te pre-orderen. Ruler of Tamak gooi je uiteraard bij Play It Loud. Brand new. Geniet ervan! Na Tyrion's Ruler of the mark horen we het in Berlijn gevestigde Colonel Tomb. met het titelnummer van hun aanstaande nieuwe album Embalmed in the waarmee ze de death metal hongerige oren op deze planeet... tot opploffing lieten komen. Het derde volledige album van de Duitse oldschool Death Dealers... is inmiddels al gereleased op 3 november van dit jaar. Carnal Toom gaf het volgende commentaar. Ik schreef het titelnummer van ons nieuwe album Embalmed in Decay... kort nadat ons eerste album Rotten Remains uitkwam... vertelt gitarist en zanger Cryptic Tormentor en vervolgt. Het is een klassiek death metal nummer... in de zin dat het sterk geïnspireerd is door oude bands... die we allemaal kennen en waar we van houden. Het nummer wordt geleverd met snelle en furieuze zware riffs en een pakkende melodie in het refrein. De teksten zijn geïnspireerd op de film Tombs of the Blind Dead, dat ook de belangrijkste invloed had op het hoesontwerp. Het kostte ons enige tijd om te beslissen welk nummer de titel van het nieuwe album moest worden. We hebben uiteindelijk genoegen genomen met Embalmed in Decay... omdat het alles bevat wat zou moeten in een oldschool death metal nummer zitten. Het is een ongecompliceerd en krachtig nummer... wat voor mij precies de kwaliteiten zijn... die het gelijknamige nummer van een album zou moeten hebben. Door naar onze zuidenburen in België... waar de thrash metal band Primal Creation op 19 oktober... een beest van een nieuwe single Not In My Backyard heeft gedropt. Dat is opgenomen en gemixt door Francis Snabout in Oakwood Recording Studio... en gemixt door Alan Duchess bij West West Side Music in New York... Het duo dat aan het roer stond van hun goed ontvangen album Newsfeed uit 2021, heeft opnieuw zijn magie gewerkt. Bij de gloednieuwe track hoort uiteraard een videoclip dit keer opgenomen en gemonteerd door Janne Heilen, bekend van Carnation, Sisters of Suffocation en When Plagues Collide in Project Zero Studio. Dit nummer voelt als een nieuwe stap voorwaarts in onze ontwikkeling als band. We hebben als band echt een goede flow gevonden tijdens het schrijven en dat is te zien. Ik ben opgewonden om deze knaller op het podium te brengen, zegt bassist Ewout. Frontman Koen voegt hier aan toe. Gebaseerd op de thema's van onze vorige releases gaat Not In My Backyard echt over de menselijke conditie. Het is een observatie van de hedendaagse samenleving waar een gebrek aan lange termijnvisies en minimale inspanningen de norm lijken te zijn. Progressieve death metal leiders Rivers of Nile lieten op 19 oktober het tweede nummer uit de carrière van de band als kwartet los. De nieuwe single Hellbirds. Bassist Adam Biggs blijft de hoofdvocalist van de band. En verder gaat het om wat je zou verwachten technische riffs, progressieve structuren, melodieuze leads, genty chugs en breakdowns. Een big zei het volgende over de single. Hellbirds is een nummer dat eigenlijk grotendeels geschreven is tijdens de sessies voor The Work. We konden geen plaats vinden voor het nummer op dat album, maar we wisten dat het ooit het leven ligt, levenslicht zou zien, omdat het gemakkelijk een van de zwaarste nummers is die we ooit hebben geschreven. En we hebben het herwerkt om de rauwe kracht weer te geven van de nieuwe line-up. De teksten zijn geschreven vanuit het perspectief van iemand die je tegenwoordig als een typisch persoon zou kunnen beschouwen. Uitgeput, drugsverslaafd, nihilistisch... en levend in de nasleep van zoveel, zoveel dingen waar hij geen controle over heeft. Het is een volkslied voor mensen die zoals wij uit uitzichtloze steden komen. Terug naar onze Belgische buren... waar we zo de tweede single Dark Water van horror metal project Horror Wish gaan horen. Dit nummer is gebaseerd op de mysterieuze dood van Elisa Lam in het Cecil Hotel. Elisa Lam werd verdronken aangetroffen in de watertoren of stortbak... Stortbak bovenop het Cecil Hotel. Na haar dood werden ook beelden vrijgegeven... waarop ze zich vreemd gedroeg in de lift van het hotel. Het blijft een mysterieus geval. Commentaar van Horrorish. Dit nummer heeft een heel boeiende sfeer. Het vertelt het mysterieuze verhaal van de dood van Alisa Lam... in het beruchte Cecil Hotel. De teksten zijn enigszins antagonistisch, maar toch precies goed. Het hoge tempo drijft het nummer en je hartslag echt aan. Je voelt je alsof je verstrikt raakt... in de mysterieuze sfeer van het verhaal achter het nummer. Het is weer een nummer waar ik erg trots op ben. hoorden we de symfonische metal supergroep Exit Eden met Clementine Delonie van Visions of Atlantis Anna Brunner van League of Distortion en Marina Latoroca van Phantom Elite or Elite ...die terug zijn om het publiek te veroveren... ...betoveren met hun tweede studioalbum... ...dat kracht en vrouwelijke empowerment... ...en illustreert met de titel... Femme Fatale. Gepland voor release op 12 januari... ...volgend jaar via Napalm Records. Het nieuwe meesterwerk van Exit Eden... ...bevat zowel eigen originele composities... ...als koffers van internationale hits... ...en verwijst naar de Fam Fatale... ...als symbool van vrouwen die met autonomie... ...intelligentie en onafhankelijkheid... ...de controle over hun eigen verhalen... ...overnemen en pure vrouwelijke energie terug in de wereld te brengen. Na hun debuut Rhapsodies in Black uit 2017, dat op nummer 15 in de Duitse albumlijsten terechtkwam en miljoenen views op hun vorige officiële video's, presenteerde het trio op 24 oktober hun nieuwe single Run, met een magisch gastoptreden van de weergeloze ex-Nightwish zanger Marco Hitala. Geschreven door Anna Brunner en Hannes Braun van Kiss Dynamite, laat het nummer een ander verbazingwekkend facet van het album zien, door een volkachtige sfeer te brengen, naast de uitmuntende verschillende van Hitala, die het nummer ziet met zijn kenmerkende stem. Het beklijvende nummer wordt geleverd met een officiële video van hoge kwaliteit, die de luisteraar naar de betoverende wereld van Exit Eden lokt. We zijn terug en erg enthousiast om Exit Eden. Om opnieuw te introduceren, te beginnen met de single Run. Ons allereerste originele nummer ooit. hebben wat de legendarische Marco Hitala... en we zouden niet meer vereerd kunnen zijn. Dit is slechts één van de vele facetten van ons nieuwe album... van Fataal, en we kunnen niet wachten om ze allemaal met jullie te delen. En voor ik de laatste single van vanavond ga draaien... van een Nederlandse symfonische metalband... krijgen jullie van mij eerst nog te horen... waar we last minute nog naartoe kunnen... middels de wekelijkse concertagenda. De Play It Loud Concertagenda. Heb je op 11 november geen zin om snoep uit te delen... dan of om zingend langs de deur te gaan in hal 25 in Alkmaar... Kan je woest schreeuwen tijdens snoerharde herrie... Een eendaags beukenfestival. Meerdere podia, verschillende areas. Merchmarkt. Eten, drinken. Random herrie dingen met de beste Death Slam, Trash, Grindcore. En gore bands. Een line-up om je vingers bij af te likken met bands als Unearth, Cranium. Stillbirth, Brutal Sphinxter. Extremontory Grindfuckers. Crepitation, Hurricane. Ruins of Perception, Mortcal en nog veel meer. Check de website www.hal25.nl voor de complete line-up en alle overige informatie. Kaarten zijn nog beschikbaar voor de late beslissers en gaan voor het duivelse bedrag van 46,66 euro. Het snoeiharde feestje start om 1 uur en duurt tot klaks. Klokslag middernacht. En dat was het weer voor deze week. Mochten jullie nog naar dit concert gaan of dit festival... alvast heel veel plezier gewenst... volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte. Maar gauw terug naar alweer het afsluitende nummer van vanavond. Deze komt van de hoofddorpse symfonische folk metal band Solar Cycles die ik uh, 23 oktober nog in de studio had... om ze te interviewen over met name hun release show in Hoofddorp... van hun lang verwachte debuutalbum Lunar... waar ik uiteraard ook bij was. Voor mij is deze jonge talentvolle band die sinds 2015 bestaan. En naar eigen zeggen pleit voor een hernieuwde eenheid... tussen mens en natuur, de ontdekking van dit jaar. Op de dag van de release van Lunar... brachten ze ook hun, tot nog toe, laatste single... Oat to the Forest uit. Dat gepaard ging met een prachtige videoclip dat werd gefilmd. En hoe dan ook, hoe kan het dan ook anders in het bos. Met deze prachtige song eindig ik deze Play It Loud brand new. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week... waar ik de top 20 van de beste Ramstein-songs ga behandelen. Zorg dat je het niet mist. Voor nu nog een fijne recept... Hier in de avond en voor straks veldrusten. Jullie weten het, hè? Horns op. Mazol.